Freddy van met het NOS Journaal. De datingbranche wil dat er meer wordt ondernomen tegen datingsites... die valse profielen aanmaken en geld vragen voor het chatten. Klanten praten via internet niet met een vrouw... maar met thuiswerkers betaald door de datingsite. Zulke valse profielen zijn bij de huidige wetgeving niet illegaal. Een medewerkster van GGZ-instelling De Woensel Poort in Eindhoven is per direct ontslagen omdat ze een relatie had met een tbs'er. Vorig jaar werd ook een vrouwelijk personeelslid van De Woensel Support ontslagen wegens een relatie met een cliënt. De VN-veiligheidsraad praat achter gesloten deuren over het geweld in Zuid-Soedan dat steeds weer oplaait. In de hoofdstad Juba zijn de laatste dagen meer dan 270 mensen gedood. In Zuid-Soedan brak in 2013 een stammenoorlog uit tussen aanhangers van de president en de vicepresident. En die is na een tijdelijke vrede nu weer opgeleid. De Franse politie heeft tientallen voetbalfans met traangas verwijderd van de ingang van de fanzone. Die zone bij de Eiffeltoren was met zo'n 90.000 mensen helemaal vol. De politie had de toegang afgesloten, maar de supporters probeerden toch binnen te komen. Tom Dumoulin heeft de negende etappe in de Tour de France gewonnen. En de Spanjaard Alberto Contador stapte vandaag af. Andy Murray heeft het tennistoernooi in Wimbledon gewonnen. Dat is voor de tweede keer in zijn loopbaan. De Brit versloeg de Canadees Milos, Ra Milos Raonic. De Nederlandse estafettevrouwen hebben in Amsterdam... de Europese titel op de vierke 100 meter veroverd. De vrouwen liepen in de finale een tijd van 42,04... en dat is een Nederlands record. En de nieuwe Europees kampioen is nog niet bekend. In de reguliere speeltijd hebben Frankrijk en Portugal niet gescoord. De verlenging begint ongeveer om deze tijd. Het weer, er kan wat lichte regen vallen. Later in de nacht is het droog, bij minimaal rond 16 graden. Morgen is er wat zon, maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken. In de middag kan vooral landinwaarts een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder Herr im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Tron.